Dremels remt met het TANOWS journaal. Het kabinet gaat waarschijnlijk toch extra geld vrijmaken voor de veiligheidsdiensten en voor maatregelen om radicalisering en jihadisme tegen te gaan. Bronnen in Den Haag bevestigen dat de ministerraad daar vandaag over spreekt. De oppositie dringt er langer aan op extra geld voor de veiligheidsdiensten, de politie en de Marechaussee. Het is nog onduidelijk hoeveel geld het kabinet extra wil vrijmaken. Rond de voetbalwedstrijd feyenoord A's roma zijn gisteren 42 mensen aangehouden... maar grote ongeregeldheden bleven uit. De meeste arrestaties waren al voor de wedstrijd... en waren er voor vechtpartijtjes, het afsteken van vuurwerk en het bezit van messen. De wedstrijd in de Kuip werd met 2-1 gewonnen door de Italianen. Het duel verliep vrij chaotisch. In de tweede helft gooiden Feyenoord-supporters spullen op het veld... waardoor de wedstrijd even moest worden stilgelegd. Algemeen directeur Gudde is bang dat Feyenoord daarvoor een forse boete te wachten... Cyberaanvallen door buitenlandse overheden en criminelen vormen volgens de Verenigde Staten de grootste bedreiging tegen het land. Volgens het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendienst ondermijnen online aanvallen de nationale veiligheid. Ook tasten ze de concurrentiepositie van de VS aan. Hacks worden volgens de Amerikanen steeds vaker gepleegd door criminelen die uit zijn op geld. Maar ook ideologisch gedreven hackers worden professioneler. In de Griekse hoofdstad Athene zijn gisteravond zeker 450 aanhangers van de linkse regeringspartij Syriza boos de straat op gegaan. Volgens de betogers is Syriza-voorman en premier Tsipras gezwicht voor Europese druk. Hij is akkoord gegaan met verlenging van het Europese steunprogramma. Zo'n 50 demonstranten vielen agenten aan met benzinebommen en stenen. Het is voor het eerst dat Syriza-aanhangers zich zo fel tegen de eigen partij keren. En dan het weer. Vandaag is het droog, zonnig en 8 graden. Morgen vooral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 ZFM in 2015 al 25 jaar live ZFM met, met nu de herhaling van ZFM Jazz. CfM Jazz En u luisterde naar de klanken van natuurlijk Ben Webster. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En ik heet u van harte welkom op de kabel, via internet of via de ether bij CFM Jazz. Ben Webster werd begeleid door uh, Kees Slinger op piano op dit album. Kees Slinger, de uh, inmiddels overleden Nederlandse jazzpianist. Hij heeft uh, ruim 40 jaar muziek gemaakt. En dit nummer komt van een album wat eigenlijk een... Uh, ja, een compilatiealbum is van zijn, uh, zijn beste nummers. Het album heet Then and Now. Het, uh, uh, Dan is eigenlijk uh, de periode waarin hij begon. En dat is 1966 en het loopt tot in het jaar 2000. En op dit album een aantal nummers met uh, Ben Webster. Het tweede nummer wat ik ga draaien is van Jesse van Ruler. Een, uh, ook een Nederlandse uh, artiest uh, in de jazz. Het komt van zijn album Catch 2000... En u gaat luisteren naar het nummer Ever After. Dat was van de Nederlandse artiest Jesse van Ruler. We gaan verder met het uh, the Buddy De Buddy DeFranco Quintet. Het album heet Cooking the Blues en u gaat luisteren naar het nummer Stardust. En naast Buddy DeFranco op klarinet hoort u Sonny Clark op piano, Paul Farlow op gitaar, Gene Wright op bass en Bobby White op drums. luisteren naar de klanken van Chet Baker. Het komt van zijn album Baby Breeze uit 1964. Het nummer heette ook zelf Baby Breeze. En naast Chet Baker op uh, Vlukelhoorn hoorde u Frank Strosier op Altsax, Phil Orso op de Noorsax, Hal Galper op piano en uh, Michael Fleming op bas en Charlie Rice op drums. Ik ga nog een nummer draaien van dat uh, album. En dat nummer dat heet Born to Blue. En daarna ga ik verder met een, uh, de nummer van Dave McKenna en Buddy DeFranco van het album You Must Believe in Swing Autumn Nocturne. They say there's moonbeams I should view, but moonbeams being gold are something I can't behold. curtain fell I'd like to laugh but there's nothing that strikes luisterde naar de klanken wederom van Buddy DeFranco... samen met Dave McKenna op piano. Het komt van hun album You Must Believe in Swing uit 1997. Het volgende nummer wat ik ga draaien... dat is van een accordeonist, Richard Galliano. Het komt van zijn album Love Day. Ik heb er in de vorige uitzending ook uh, twee nummers van gedraaid. En het is zo'n geweldig album dat ik er nog een nummer van ga draaien. En dit nummer, dat heet Urquois.